Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Houston zijn tot nu toe verstroomde delen van de Amerikaanse miljoenenstad. De meeste van hen zaten vast op het dak of op de zolder van hun huis... en konden geen kant meer op. Houston is, net als andere delen van Texas, zwaar getroffen... door de enorme hoeveelheid regen die de tropische storm Harvey met zich meebrengt. Volgens weerkundigen kan er in sommige delen van Houston... in totaal 1,30 meter regen vallen. Dat zou een record zijn voor Texas. President Trump is van plan het getroffen gebied morgen te bezoeken.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 Hulpverleners spraken met kinderen en hun ouders die het IS-bolwerk Raqqa zijn ontvlucht. Ze vertellen gruwelijke verhalen over executies, onthoofdingen en ontploffingen. Volgens Save the Children zijn er nog duizenden kinderen die de stad niet hebben verlaten. Met luchtbombardementen en grondgevechten wordt geprobeerd IS uit Raka te verjagen.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 Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knoopend Iepenburg en dorp 4 kilometer file, 3 kilometer richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen en 4 kilometer tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 4 kilometer file, A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht West 3 kilometer file, A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrient-Arkel en hardingsveld giesendam 3 kilometer file A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwe en Nieuwe Kerk en de IJssel 4 kilometer, A27 Breda-Utrecht tussen Knoopert-Gorkum en Lexmond, 2 kilometer. Almere richting Utrecht op de A27 heeft 2 kilometer file bij Beeldhoven. A44 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar, 3 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Delft bij Wateringseveld, 2 kilometer. En op de N214 Leerdam-Papendrecht bij de A15, 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 you don't really care I realize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 Zit in formidable. Toen zit je formidable. Formidable. Je zit formidable, zit in formidable. zit formidable. Zo hebben we vanmiddag heel veel aandacht voor uh, België. Want uh, dit is een uh, plaatje van onze uh, zuidenbuur stromae en formidable.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 Zo dadelijk om half drie krijg ik trouwens het uh, en weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst na dit plaatje nog even een uh, berichtje in het kort. En dan houden we de Q2 in de gaten van de Quali in Spaak. uit Amsterdam van de formatie Maitai. En een van de grootste hits was deze, de History. Nou, Q2 is inmiddels gestart. En als we zo naar de beelden kijken, Albert-Jan... Prachtig, hè, die oranje tribunes. Heerlijk. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Tachtig, ze hebben ineens alweer 80.000 Nederlanders... hebben de weg naar Spa, Frank of Jean, weten te vinden. Zo, in dus een dat... hele hoop files ook trouwens uh, naar Spa. Ja, iets wat, hè? Iets wat, <laughs> een klein beetje maar. Even hey, geen iets anders. In juni hadden we het erover. Toen hadden we ook een reuzenrad op het Badhuisplein. Ja, en, en die we... zou eigenlijk niet meer terugkomen. Maar dan komt er één terug. Die is nog groter. dan, Die is ook nog groter. Zo.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 Dus.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 Sorry, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En wij willen een regendansje doen, hè? Want, ja, dat lukt niet. Nou, dat gaat niet lukken. Dan dans je wel, maar er komt geen nee, bij. Ja, ik kan het regendansje jammer, we weer, we. jammer weer, jammer hey, weer. We hebben een mooie dag gehad uh, in uh, Zandvoort. Zelfs nog een uh, geweldige stranddag van de week. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Vooral, vooral woensdag. Ja, heerlijk. Toen stonden er uh, files smiddags uh, nog uh, richting Zandvoort. Ja. Maar ja was... En s'avonds weer richting terug. Maar het was ook wel algemeen aangekondigd hè, dat woensdag echt een, een uitschieter was. Ja, dat had jij zondag zelfs al gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ja. <laughs> dat is vandaar de files. Ja. Wordt goed geluisterd. ZTV, Ieder, ja, hè? want iedereen had snipperdag genomen. Iedereen had snipperdag genomen. Ja, ja. En, en kijk natuurlijk naar Jan Weerbericht. Uh, ja, het ja. enige echte Zandvoortse Weerbericht. Ja. En daar gaan we nu mee, uh, mee beginnen. Want uh, ja, vanochtend vroeg, ik weet niet hoe laat jij ook was... maar vanochtend vroeg begon de, de zon te schijnen. Maar toen al gauw uh, werd het uh, bewolkt. Ja, hij, ik, ik noem het hij. Nee, nee, er kwam wel bewolking. Er was bewolking. En nu is het dus uh, hoge bewolking bof, boven de vijf kilometer. Is dit. En dat, uh, dat zit er nog even een, een half, half uur, drie kwartier uh, zit dat er nog in, die, uh, die hoge bewolking. En dan wordt het eindelijk wordt het helder. Maar ja, dan is het inmiddels wel uh, drie uur hoor. Dus oké. Okay. Het is een beetje, laat. beetje ja, laat. een beetje jammer. Ja. ja, een beetje laat. Er staat een, een zwakke wind, die is vanochtend was Zee-Oost. En hij is nu inmiddels gedraaid naar Noordwest. De maximumtemperatuur komt uit op 23 graden vanmiddag. En op dit moment is het 22 graden. Dan gaan we naar morgen. Dan is het meest zonnig. Dus dat zit goed voor morgen.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 de boven, boven. En dan ontstaat er een onstabiliteit. En dan komt er ook nog eens een keer het warme zeewater bij. En dan, dan heb je echt een, een, een shake. Een weer shake ja, ja, en dan komen deze verschijnselen. Die komen dus, uh, en dat soort ingrediënten hebben we dus ook. En dat dan? is altijd in deze tijd van het jaar. Eind augustus en uh, in, in september. Nou, ik vond het een prachtig natuurverschijnsel. Ja, zo Mooie zo foto, uh, Vos. Ja. <laughs> Oké, okay, Lex, dankjewel uh, weer voor het weer. En als uh, mensen het weer willen blijven volgen... dan kunnen ze jou volgen. Ja, op uh, www.meteopagina.nl. En uh, dan op uh, TexTV Zandvoort, kanaal 55. Op de CFN. Kanaal 40. En, of, oh, de sta-oordens was dan uh, Nee, 45 was uh, analoog en 40 analog. is uh, digitaal. Goed zo.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 Nou, je hoort het even lex, je kan het weer overal blijven volgen. Meteor pagina.nl. De CFM app, CFM TV, noem alle adressen you maar op. But you love it, hit me hard, girl. Yeah, you're that for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one Dama free. People want me for.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 I love Uit de jaren 80 had altijd een hele speciale sound We hebben het al voor Scrutty Politi Onder meer bekend van uh, de single Endicats En uiteraard uh, deze single is ook uh, bekend geworden van Sir Absoluut. Dat op de zaterdagmiddag bij CFM En aan de telefoon hebben wij op dit moment Peter Visser Hij is van uh, Kanye Wins Want vanmorgen vond er een activiteit plaats op het uh, circuit Ja en we gaan uh, Peter allereerst goedemiddag Welkom in de uitzending Goedemiddag dankjewel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 Maar omdat we zo enorm gegroeid zijn, hebben we aan de vacatures uitgezet en er zijn twintig nieuwe vrijwilligers bijgekomen die de komende periode getraind worden. En dan hebben we in ieder geval twintig actieve vrijwilligers in het winsttraject erbij. Post daarvan hebben we wel al een aantal, en dat zijn niet echt vrijwilligers, het zijn bedrijven die wel op vrijwillige basis ons helpen. Een webmaster, een kantoor, een administratiekantoor. Zo dus op de achtergrond hebben we wel een heleboel bedrijven al die ons op die manier door middel van sponsoring helpen.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 Kan je nog even de, de website, want dat zal voor onze luisteraars en kijkers... de eerste, eerste contact zijn met de stichting Kanjerwens. Zou je nog even de website kunnen noemen? Natuurlijk, dat is kanjerwens.nl. En op Facebook zijn we het meest actieve op dit moment. En dat is op uh, www.facebook.com slash kanjerwens. Dus gewoon zoeken naar Kanjerwens. Dat kan ook via Google, dan vind je ons vanzelf al. Zeker als je stichting Kanjerwens intoetst, dan uh, is dat onherroepelijk... kom je bij ons terecht. Oké, okay. uh, in, in dit stadium, wou je nog iets kwijt aan onze luisteraars, kijkers, ze kunnen op de website gaan kijken, ze kunnen naar de Facebookpagina gaan. Het is natuurlijk een geweldige, geweldige stichting en uh, het is echt voor het goede doel, om het zo maar eens te zeggen. Ja, zeker weten. Nou, een kleine mededeling is dat we een website hebben die op dit moment helemaal herschreven wordt door een professioneel bedrijf. Dat dus op dit moment uh, zijn ze daarmee bezig.